René van Brakel met het NOS-journaal. Drie leden van Mootvechten met de Koerden mee tegen IS. Dat heeft president Klaas Otto van de club gezegd. Op een filmpje op internet wordt een lid van No Surrender geïnterviewd. Ook staat er op Twitter een foto van dezelfde bewapende man met het onderschrift Ron uit Nederland heeft zich bij de Koerden aangesloten om het IS-ongedierte te bestrijden. Volgens Klaas Otto zijn drie clubleden naar Syrië vertrokken. Het Corbulo College in Voorburg reageert met afschuw en verdriet op de steekpartij waarbij vanmiddag een leerling is gedood. In de verklaring op de site schrijft de schoolleiding verdrietig en totaal verslagen te zijn. Bij het schoolgebouw zijn bloemen neergelegd. Een jongen van 15 werd vanmiddag tijdens een pauze op het plein in zijn nek gestoken en overleed. De dader zou een 16-jarige leerling uit de Rijswijk zijn. Hij is opgepakt. Geert Wilders zegt dat premier Rutte probeert de PVV uit te schakelen. Volgens Wilders is Rutte blij dat hij mogelijk wordt vervolgd... om zijn minder-mindere uitspraken over Marokkanen. Rutte gaf vandaag alleen een politiek oordeel... over uitlatingen van Wilders over de islam. Rutte noemt die verwerpelijk... en vindt dat Wilders niet alle moslims over één kam moet scheren... door te suggereren dat ze allemaal sympathieën hebben voor terreurgroep IS. Wilders is woedend over de uitspraken van Rutte. Ambtenaren en leerlingen. Ambtenaren en leraren hebben volgend jaar meer te besteden. Hun pensioenpremie gaat volgend jaar omlaag. In totaal met 3,7 procent, waardoor ze meer geld overhouden. Het ambtenarenpensioenfonds ABP kan dat doen door een akkoord dat werkgevers en vakbonden hebben gesloten. Het pensioenfonds is met 2,8 miljoen werknemers veruit het grootste in Nederland. Het weer vanavond en vannacht is het droog en het koelt af tot 10 graden. Morgen schijnt de zon af en toe. Eerst vallen er enkele buien, vooral aan de kust. Het wordt morgen 17 graden. Dit was het NMA. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Yeah! Is zin in ZFM. ZFM. Met nu, zie het. Helemaal op het puntje van zijn stoel te wippen op deze plaat van Stonebridge. hem high in de Beatrix. Een official. Zou dat nou uh, de naam zijn van Beatrix, uh, de DJ-naam? Het kan zomaar. Hij is ontzettend lekker. Lekker energiek. En een plaat die ook... Wat is er Dennis? Ja, kom er maar in. Goed ja, ontvangen huh? deze plaat. Goed ontvangen? Royaal ontvangen. Royaal ontvangen, ja, ja, ja, zeker. En jij ook? Hey, ik hoorde dat jij vanavond een uh, mega dikke line-up uh, hebt. Ja, ik heb uh, nu extra aan mijn kabel gedacht. Dus extra aan je kabel? Ja, wat zat een kabelbreuk vorige week in, hè? Ja, ja ka dat dus, uh, kan gebeuren. Ik heb meteen even de nieuwe gehaald. Hij doet het weer als een terrein. Oh, kijk eens aan. En uh, kun je wat verklappen wat er vanavond in je zit? Uh... Waar uh, komen Een nieuwe Sander van Doorn en Oliver Helders Die vorige week hier al De primeur had, had. De primeur had. Ja ik heb hem expres niet gedraaid hij, sta, hij brandt hier in mijn handen Ik denk nee <laughs> Zal Dennis, ik het doen Zal ik het niet nee, doen Nee ik denk Dennis die wil hem draaien Ik denk ik heb genoeg nieuwe platen Maar deze platen En wat, wat vinden we nog meer straks in jouw playlist Een uh, nieuw bootleg van mij Van Second City een, een beetje deep tech house Diepe tech house Ja dus die gaat aan het einde voorbij komen zo'n beetje? Nou, of misschien he? een ja. beetje in het begin van de set. Jullie, We gaan... ho jullie horen het wel. Jullie horen het allemaal wel. En wat jullie nu horen, dat is deze geweldige plaat. Jimmy Jules en Oliver S. Pushing on. De Chami Remix. Hou hem in de gaten. Want hij is lekker, dus zet hem harder. de microfoon net uh, dicht zat, dat ik aan het meezingen was. Ja, ja, het is hier af en toe uh, net de popstars, Idol. Uh. En ook hier draai je gewoon alle stoelen om. Ja, we hebben van die lekkere kuikstoelen. En bureaustoelen. En wat we ook lekker hebben, is onze enige echte Dion Sydney in the house. Het komende uur, non-stop, in de mix. I'm yeah. Stereo Knallen we door de speakers op 106,9, 104,5? Mijn naam is DJJK. Samen met Dion Sidney bedanken we voor het luisteren en ik zeg. Tot ziens, ciao! Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104,5.